7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal hoort u meer over de ontruiming van de Amerikaanse ambassade in Lahore in Pakistan. En ook over de groeiende kritiek op de Japanse regering vanwege lekkend radioactief water in Fukushima. Nu eerst het, het NOS journaal.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 Wat wij hier horen in Amerika moet ik zeggen is dat dat uh, gebied rond Lahore op dit moment zeer uh, instabiel is. Er zijn extremistische groepen uh, actief die loyaal zijn aan of in ieder geval uh, sympathie hebben voor uh, Al-Qaeda. Alleen medewerkers die echt niet weg kunnen blijven in Lahore. De rest gaat naar de hoofdstad Islamabad. Anonieme bronnen melden aan persbureau AP dat de ontruiming in Lahore niets te maken heeft... met de sluiting van Amerikaanse ambassades in het Midden-Oosten en Noord-Afrika eerder deze week. In grauw is het lichaam gevonden van het meisje van 17. dat sinds gistermorgen werd vermist. Het lichaam werd door een sonarboot van de politie ontdekt. We zijn begonnen bij de Hellingshaven. ook omdat dat de plek was waar zij vannacht het laatst is gezien. Eh, rond half acht gaf de sonar aan op een van onze boten. dat er iets in het water was. Nou, dat hebben we gedreigd. en inderdaad, daar kwam het lichaam tevoorschijn. Het onderzoek bleek dat het om het vermiste meisje ging. Wordt niet gedacht aan een misdrijf. Gisternacht was ze met een groep jongeren op een plezierjacht... op zo'n 500 meter van de boot waar ze zelf verbleef. En midden in de nacht was ze vertrokken. Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden... vaak te snel een kamer leeg te halen na een overlijden. In de algemene voorwaarden staat daar een termijn van zeven dagen voor. Maar die regel wordt volgens de Consumentenbond... lang niet altijd nageleefd. De bond onderzocht 152 verpleeg- en verzorgingshuizen en ontdekte dat soms de Kamer al binnen één of twee dagen leeggeruimd moet worden. Zo moesten nabestaanden de Kamer al opleveren voordat de overledene was gekremeerd. Een ander vond de spullen van zijn dierbaren in vuilniszakken terug in de berging. De Consumentenbond wil dat het ministerie en de brancheorganisatie snel ingrijpen. Activisten voor homorechten hebben bij de Russische VN-ambassadeur een petitie ingediend... die Rusland oproept om anti-homo-wetten af te schaffen... De petitie is door 340.000 mensen getekend. Tien activisten hadden zich in New York verzameld... bij het huis van de Russische VN-ambassadeur. Hij ging in gesprek met de actievoerders. Zij zei dat Rusland alleen wetten heeft... die het verspreiden van homopropaganda onder minderjarigen verbieden. Die wet geldt ook voor bezoekers en deelnemers... van de Olympische Spelen in Sochi. Amerikaanse onderzoekers hebben een vaccin tegen malaria ontwikkeld... dat bij een kleine test op vrijwilligers heel effectief is gebleken vaccins gemaakt van verzwakte mal malaria-parasieten. Vijftien vrijwilligers kregen hoge doses ingespoten. Nadat ze waren blootgesteld aan malaria-muggen... bleken er maar drie van de vijftien geïnfecteerd te zijn. De onderzoekers erkennen dat er nog veel moet gebeuren... voordat het vaccin op grote schaal kan worden toegepast. Malaria maakt vooral in Afrika veel slachtoffers. Vitesse is uitgeschakeld in de derde voorronde van de Europa League. In Arnhem was het Roemeense FC Petrolul met 2-1 te sterk. De winnende treffer werd ver in blessuretijd gemaakt uit een vrije trap. Verdediger Van der Heijden, die scoorde voor Vitesse, kon het na afloop nog niet geloven. Zo onnodig. Uh, ik denk dat we schoon gewoon kapot hadden moeten spelen. en uh, ja, dan maar Met de verlenging erbij uh, 30 minuten achter ons aan hadden moeten laten lopen. En dan hadden we zeker nog veel kansen gecreëerd. Alleen uh, ja, dat doen we niet. En... Ja, dat is uh, zuur. Vitesse is de tweede Nederlandse ploeg die sneuvelt in de voorronde van de Europa League. Eerder werd Utrecht al uitgeschakeld. Vandaag wordt in Zwitserland gelood voor de playoffs met bekerwinnaar AZ en Feyenoord. Het weer in het noordwesten, kans op een enkele bui. Later kan het ook in de rest van het noorden gaan regenen. Er is ook ruimte voor de zon, het wordt 20 tot 22 graden. Er staat een matige en aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Ook in het weekend wisselvallig zon, soms een buitje bij 20 tot 23 graden. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Het gaat nog altijd niet goed bij de kerncentrale in Fukushima. Ja, dan kun je wel excuses aanbieden. Ja, of dat zelfs vergeten. Maar dat is bepaald niet genoeg. Er moet daar meer gebeuren, hoort u zo van onze correspondent. En De dreiging en de angst voor een terroristische aanval neemt nog altijd toe. Dus trekt Verenigde Staten nu ook diplomaten terug uit de Pakistanse stad Lahore. Correspondent Lucas Waagmeester in India. Lucas, hoe kun jij de situatie inschatten? Hoe ernstig is het? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Het enige wat we weten is... het personeel is gisteren uit Lahore naar de Pakistanse hoofdstad Islamabad gebracht. Alleen wat mensen die voor nood uh, daar moeten zijn, die zijn achtergebleven. Dat besluit dat is genomen nadat inlichtingen waren binnengekomen over een specifieke terreurdreiging... richting dat consulaat in Lahore. Maatregelen dus ook echt alleen genomen op dat consulaat. Amerikaanse consulaten in Karachi en Peshawar... Uh, en de ambassade in Islamabad, die blijven gewoon op normale kracht opereren. Dit komt natuurlijk nadat inderdaad vorige week... Hè, al die, uh, die diplomatieke posten in het Midden-Oosten werden gesloten tijdelijk. Uh, we hebben de evacuaties gezien in Jemen de afgelopen dagen... Of of daar iets mee te maken heeft, dat willen de Amerikanen niet bevestigen... of ontkennen deze ochtend. Maar het voegt zich natuurlijk bij het beeld van dreiging... dat al de afgelopen dagen behoorlijk heerste. En is Lahore dan zo'n gevaarlijke stad? Nou, Niet meteen. Lahore is niet per se de basis van terreurgroepen in Pakistan... van de Taliban of Al-Qaeda. Lahore is juist vrij rustig de laatste jaren. Het is de stad waar alle ellende van aanslagen en terreur... echt drastisch is teruggedrongen. Binnen Pakistan verwacht je eerder uh, dreigingen in Peshawar, in Karachi. Dat zijn de plekken uh, waar het gebeurt, waar de aanslagen worden gepleegd. Uh, daar zitten de meeste de taliban. Daar houden die terreurgroepen zich schelden. De, de bekendste terreurgroep in Lahore is, uh, is met afstand uh, lashkar e taiba Die heeft ook echt zijn basis daar in, in Punjab. Zij zijn vooral bekend van aanslagen in India. Uh, koesteren uiteraard diepe haat uh, jegens Amerika. Welke islamitische terrorist doet dat niet, hè, zou je bijna zeggen... Maar wat wel interessant is, is dat eerder deze week wel in Lahore uh, de veiligheidsmaatregelen iets zijn verscherpt door de Pakistanse veiligheidsdiensten ook al. Zij hadden aanwijzingen dat terreurgroepen iets wilden gaan doen rond iets, en rond het suikerfeest. Het is vandaag natuurlijk een feestdag in de hele islamitische wereld, dus ook in Pakistan. Um, dus ja, daar is altijd wel wat spanning rondom. Maar um, uh, ja, dat soort licht verhoogde dreiging, dat is eigenlijk vrij normaal in alle steden van Pakistan. Dus ook in Lahore. Dus het, het, het, is, het is een beetje gissen wat hier, precies, uh, wat hier precies het probleem is. Ja, en gissen ook of er enig verband is natuurlijk met de terreurdraging in Jemen. Ja, kijk, het, wat, de State Department in Washington wil, dat dus, uh, wil daar dus niet echt aan. Wil dat niet bevestigen dat daar een verband is. Uh, maar ja, natuurlijk zit het leiderschap van Al-Qaeda voornamelijk in Pakistan. Althans, daar wordt vanuit gegaan. He, uh, Ayman al-Zawahri, de, de opvolger van Osama bin Laden... die was van de week nog uitgebreid in het nieuws... na de onderschepte uh, conference call van Al-Qaeda-leiders. Uh, Al-Qaeda zit enigszins in het nauw in Pakistan, kun je zeggen. Tenminste, als we de Amerikanen moeten geloven. He, het netwerk is ernstig verzwakt door drone-aanvallen... Gericht, uh, en gerichte CIA-operaties. Maar er wordt wel vanuitgegaan dat Al-Qaeda ook binnen Pakistan... nog wel voor dreiging kan zorgen. He, de, uh, bijvoorbeeld door steun te verlenen aan andere terreurgroepen. En zo doen ze het vaak. Het wemelt daar van de extremisten. En Al-Qaeda kan die clubs ook sponsoren... Hè, en via hun Amerikaanse doelen proberen te treffen. Dus de dreiging is in Pakistan absoluut niet nieuw, in tegendeel. En het, is een, een internationaal, het blijft een internationaal opererend netwerk. Dus ja, of er een verband is op enige manier, dat, dat, dat is heel moeilijk te zeggen... maar ja, ik denk eigenlijk dat verband is er altijd. En hier bij, deze, bij dit incident in Lahore, bij deze dreiging in Lahore... Dan moeten we dat echt gaan afwachten. Ja, zal het dan net zo gaan als in Jemen... dat ook andere landen dan het Amerikaanse voorbeeld gaan volgen? Ja, dat, wat we gezien hebben in Jemen was wel vrij uitzonderlijk. Dat meteen andere landen, Nederland bijvoorbeeld ook... Echt zijn mensen terugtrekt. De redenatie daarachter is dat, dat een evacuatie door de Amerikanen... Uh, de terreurdreiging als het ware aanzuigt... richting andere diplomatieke posten, richting andere westerse landen. Dat zou hier natuurlijk ook kunnen gebeuren. Uh, zoals gezegd is het een feestdag in Pakistan. Dus de posten zijn vandaag sowieso dicht... Uh, Nederland heeft ook een consulaat in Lahore, dus dan zullen we de komende dag uh, zullen ze toch wel moeten gaan besluiten hoe ze hierop gaan reageren. Uh, uh, de waarschuwing uit, uit Washington was sowieso wat breder. Hè. Uh, uh, uh, een nieuw ook aangescherpt reisadvies van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Amerikanen uh, wordt echt afgeraden naar Pakistan te reizen als het niet strikt noodzakelijk is. Nou, dat klinkt op zich natuurlijk wel ernstig. Ja. We moeten de komende dag morgen misschien gaan horen hoe andere landen. Uh, daarop gaan reageren. Goed. Lucas, waagmeester over de situatie in Lahore in Pakistan. Amerikanen halen daar hun ambassadepersoneel dus weg... en raden af daar naartoe te reizen. Die minuten over zeven uur luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Japanse regering krijgt steeds meer kritiek op de aanpak van de vervuiling... bij de kerncentrale Fukushima. Volgens de oppositie heeft de overheid Fukushima... nooit als een serieus probleem gezien. Deze week werd bekend dat zwaar radioactief water... dat was afgeschermd, alsnog naar buiten komt... en niemand lijkt zich voor de kerncentrale verantwoordelijk te voelen. Contact nu met onze correspondent in Japan, Kjell Duits. Eh, Kjell, vooral de sociaal-democratische partij, Kaito, die levert harde kritiek. Wat is hun belangrijkste punt? Ze hebben er eigenlijk twee. Eén um, is dat er te veel aandacht is aan het herstarten van de stilgelegde kerncentrales... ten koste van het oplossen van de problemen bij Fukushima... Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal vergaderingen dat de toezichthouder, de NRA, heeft voor het herstarten... en je vergelijkt dat met het aantal vergaderingen voor het oplossen van de problemen... dat is meer dan honderd tegenover een handjevol. En het tweede is, er is te veel geheimhouding. En de overheid en TEPCO, het energiebedrijf, die overleggen met bedrijven die het werk in Fukushima uitvoeren... in het geheim. Oogenschijnlijk om de bedrijfsgeheimen van die bedrijven te waarborgen... Maar het is totaal onduidelijk wat er bepraat en besloten wordt. De Sociaal-Democratische Partij zegt. maak die discussies open, betrek specialisten, publiceer wat de kosten en mogelijkheden zijn. Ze ja, willen transparantie. Ja, en dan is het ook lastig om een verantwoordelijke aan te wijzen. Waarom is dat zo lastig? Waarom is er niemand echt verantwoordelijk? Nou, in feite zou het overzicht en het toezicht moeten komen van het Japanse ministerie van Economische Zaken. en die toezichthouder, de NRA. Maar die werden bijvoorbeeld zelf ook niet op de hoogte van de grondwaterproblemen tot afgelopen zaterdag. En in plaats van dat ze zelf onafhankelijk overzicht en onderzoek uitvoeren, laten ze alles in Fukushima over aan TEPCO. En waar ik bijvoorbeeld vooral van schrok tijdens een vergadering gisteren, waar vertegenwoordigers van het ministerie en de NRA werden gevraagd van, wie draagt u de verantwoordelijkheid? Is het het ministerie of de NRA? Maar niemand van die vertegenwoordigers, niemand van die ambtenaren wist die vraag te beantwoorden. Ja, en dat TEPCO doet dat dan wel genoeg? Uh, nee, die lijkt voortdurend achter de proble problemen aan te lopen. Uh, er wordt waarschijnlijk veel minder kosten en efficiëntie gekeken dan naar de veiligheid. En het is natuurlijk ook wel vreemd dat het oplossen van de problemen wordt overgelaten aan de organisatie die die problemen heeft veroorzaakt. Dit vereist natuurlijk onafhankelijk natuurlijk en, en zeer streng toezicht en, en veel meer transparantie dan er nu is. Ja, en, en hoe, hoe gaat het nou verder? Want die uh, vervuiling neemt iedere dag toe. Ja, eh, men praat nu over het bouwen van een ondergrondse muur rondom de kerncentrale of zelfs het bevriezen van de grond. Maar dit zijn beide oplossingen die veel tijd in beslag gaan nemen en enorm kostbaar zijn. Ja. Op korte termijn willen ze elke dag een extra 100 ton besmet grondwater oppompen en dat zou aan het einde van deze week moeten beginnen. Eh, maar waar gaat het water naartoe. Er zijn nu zo'n duizend enorme opslagtanks... maar van de 380.000 ton opslagcapaciteit is er nog maar 15% beschikbaar. En Je kunt natuurlijk wel meer opslagtanks bijbouwen... maar dat kun je niet oneindig blijven doen. Dus vooralsnog zijn er geen oplossingen. Hm, tja, dat is uh, inderdaad een probleem. Want wat doe je met dat water? Dat, moet, dat zal dus uiteindelijk gezuiverd moeten worden. Ja, en daar is ook geen oplossing voor. Op het ogenblik is er geen methode om zoveel water volledig te zuiveren. Kjell Duits vanuit Japan over de problemen rond de kerncentrale Fukushima. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1-journaal. Het laatste nieuws dat net binnenkomt is dat het Mexicaanse telecombedrijf... ...Amerika Mobiel KPN wil overnemen. Helemaal. Als we meer weten, dan hoort u dat direct. Dan het zwemmen. Veel wereldtoppers kwamen naar de wereldbekerwedstrijden in Eindhoven. Maar de grote publiekslieveling was, hoe kan het ook anders... de kerstverreste wereldkampioen op de 50 meter vrij... Ranomi Kromo Widjojo. Reportage hoort u van Edwin Cornelis. Het is in Eindhoven vanaf het moment dat je het zwembad binnenloopt... Kromo voor en Kromo na. Eerst... Haar beeltenis op de sponsoruitingen. Vervolgens de enorme doek wat aan de kop van de kant van het zwembad hangt. Met haar afbeelding erop. En natuurlijk alle spandoeken van de supporters. Chromo wil je met me op de foto. En daar in de verte onze Anomi gaat winnen. Wereldrecord is binnen. Het is kortom geen verrassing wie hier de grote publiekstrekker is. Who's here to support? Katinka Hosu! Who here tonight wants to see the caliber of athlete... Zoals like Chad Leclerc. En hoe gaat het als we je.Ranomi Kromo en geven? Make your Publiek, leef mee tijdens de 100 meter vrijfinale. Die natuurlijk zou je zeggen. wordt gewonnen door Anomi Kromo en Jojo. Opnieuw een haar. Ja, klopt. Uh, ik moet zeggen dat ik nu. wel. Uh, ja, wat versuringen met benen voel en best wel uh, moe ben. Maar uh, ja, weer gewonnen, weer een goede race en uh, op naar Berlijn zou ik zeggen. Uh, op die 50 vrij had je natuurlijk dat wereldrecord. Was dat nog een doel voor vandaag? Uh, nou, het was iets realistisch om dat, om dat op de 50 te halen dan op de 100. Uh, zeker gezien het afgelopen seizoen en de uitslagen op de WK, dat de 50 toch echt wel wat soepeler loopt dan de 100. Maar ik denk dat in de toekomst wel... Uh, ja, een mooi doel is. Ranomi! Op het moment dat wij staan te praten verzamelt zich een heel clubje kinderen naast ons in de hoop een krabbel te bemachtigen van Ranomi. Ranomi, mag ik jou een tekening? Maar Ranomi heeft lichte haast. Zo dadelijk de medailleuitreiking. Nee, dat is het. En nog een race met de mix en stafette. Maar toch eens even vragen mevrouw, wat is dat nou met Ranomi? Waanzinnig, supergoed en ja, enorm. Ja, hoe kijk je daarnaar? Ja. Vol uh, ongeloof en uh, respect uh, hoe ze het allemaal voor elkaar krijgt. Je moet gewoon alles voor opzij zetten en dan zie je dat, het, dat er gewoon heel veel kan. En uh, voor haar is het waarschijnlijk ook ooit een kinderdroom geweest. en uh, Ja, gewoon heel goed je best doen en alles voor opzij zetten je hele leven. Dan uh, heb je misschien een halve procent dat het lukt en dat is bij haar. Komt ze er nou al aan? Nee, maar het duurt een beetje lang. Een van de medailleuitreikers vandaag, Ana Koch, natuurlijk een grote zwemnaam uit het verleden, mevrouw Koch. Als je ziet hoeveel mensen hier in de rij staan voor een krabbel van Ranomi Kromovi Jojo, was dat in uw tijd nou ook zo? Ja, zeker. En weet je, vooral in eigen land, want ik kan me de Europese kampioenschappen nog herinneren in Utrecht. Nou, toen ging het stadion ook uit zijn dak en het was zo gezellig en dan... Ja, net zoals uh, Ranomi, ja, dan word je gedragen door het publiek eigenlijk. Hoe heeft u nou als uh, oud-zwemster, oud-wereldtopper gekeken naar wat Ranomi daar in Barcelona met name liet zien? Ja, je kan wel zeggen van luister, uh, noblesse oblige. Hè, maar je moet het toch wel doen en, en ik vond het fantastisch. Want iedereen neemt maar aan dat je even gauw een gouden medaille pakt. Maar ik heb ook altijd geleerd, nooit de huid verkopen voor het de beer geschoten is. Hè. En kijken, dan is iedereen teleurgesteld na de eerste paar races en dan ineens Halleluja, Halleluja en meteen komt dan die massa weer van ja onze Renomi heeft het weer gedaan. Nee, zij heeft het gedaan. Het publiek mag meegenieten. En Ranomi, hoe ervaar je dit? Het heeft uh, toch wel iets van een heldenverering, hè? Nou, echt, hè. Dat is wel heel gaaf om echt uh, heel veel oranje te zien. En elke keer als je überhaupt in Nederland moet zwemmen, gaat het helemaal los. En, uh... Ja, nadat ik heb gezommen en als ik de medaille heb gekregen en zoveel mensen schreeuwen en zo, is dat, dat is wel heel gaaf om in uh, Nederland mee te mogen maken. Ja. Is dat eigenlijk het moment dat je beseft wat zo'n wereldtitel teweeg brengt in een land? Ja, eigenlijk wel. Ik denk, uh, ja, na, na de Olympische Spelen van vorig jaar had ik wel, wel door dat mensen echt gek kunnen worden van uh, goede sportprestaties. En uh, ja, afgelopen week heeft natuurlijk wel uh, meegeholpen om, uh, ja, om nu de tribunes vol te krijgen, denk ik. En dat is wel heel gaaf. Ranomi Kromovic-Jojo krijgt het zwembad vol in Eindhoven. Reportage hoort u van Edwin Cornelissen. Vanwege een dreiging werd de luchthaven van de Israëlische badplaats Eiland gisteravond gesloten. Op last van het leger mochten er geen vliegtuigen landen of opstijgen. En ook veel Nederlandse toeristen brengen in die badplaats hun vakantie door en maken dus gebruik van die luchthaven. Contact met correspondent Monique van Hoogstraten. Monique Eilat is dus druk bezocht. Waarom moest die luchthaven dicht? Er is geen uh, reden voor opgegeven, maar de luchthaven ging dicht uh, op, uh, in opdracht van het leger. Dus je kan aannemen dat het uit veiligheidsoverweging is geweest. Het meest voor de hand liggend uh, zou zijn een dreiging vanuit de Sinaï-woestijn e in Egypte. en Dat grenst aan de Sinaï-woestijn. En dat is een plek die in toenemende mate uh, ja, onrustig en onveilig is, waar diverse islamitische groepen, terreurgroepen, zich vestigen van waaruit ze opereren. Um, uh, het Egyptische leger heeft daar onlangs ook ex extra leger heen, uh, sorry, eenheden heen gebracht. Um, goed, of de sluiting van de luchthaven daarmee te maken heeft is niet bekendgemaakt, wordt ook wel gedacht aan de dreiging van Al-Qaeda, juist deze week. Wat Amerika deed, besluit het personeel uit uh, veel ambassades hier in de regio weg te halen, uh, het is allemaal niet bekendgemaakt of dit ermee te maken had. Twee uur later ging de luchthaven ook weer open trouwens. Ja, de onrust in de buurt uh, is niet nieuw. Uh, dat geef je al aan natuurlijk. Maar wel dat die luchthaven dicht gaat. Hè? Want uh, wordt eilat vaker bedreigd? Nou, het is de, de tweede keer in korte tijd dat de luchthaven even dicht is. In uh, april gebeurde dat ook. Toen zijn er uh, twee raketten in eilat neergekomen. Uh, dat, uh, dat werd opgeëist, uh, die aanslag werd opgeëist door een. Uh, een extremistische groep uh, in de Sinaï. Um, in juli zeiden inwoners van Elat ook inslagen te hebben gehoord. En weer, dat werd weer opgeëist door een andere islamitische groep uit de regio, ook uit de Sinaï. Dus het is onrustig. Uh, en af en toe heeft Elat daar uh, last van. Uh, en het Israëlische leger ziet Sinaï ook als een uh, serieuze bedreiging op dit moment. Uh, houdt meer patrouilles uh, daar langs de grens en heeft ook een uh, luchtafweergeschut uh, daarheen gebracht, uh, recent. Uh, dus dat wordt uh, ja, in de gaten gehouden. Dat is een, een, een onrustige uh, regio. Ja. En is er dan ook een advies aan toeristen... om daar dan maar niet meer op te vliegen of onmiddellijk te vertrekken? Nee, er is uh, geen advies om te gaan. Uh, ook niet uh, een advies om weg te blijven. Uh, volgens mij is het advies om gewoon uh, te blijven komen... en vakantie te blijven... Uh, uh, vieren. Uh, de luchthaven al, ging na twee uur weer open. Er is ook een andere luchthaven in de buurt. En die werd gisteren uh, tijdelijk gebruikt uh, voor de vluchten daarheen naar Eilat. Goed. Monique van Hoogstaten vanuit Israël over het sluiten van de luchthaven van Eilat. Gisteravond laat voor een paar uur. Het NOS Radio 1 Journaal. Hoorde u van Edward Sharp en de Magnetic Zeros. We gaan naar het strand van Zandvoort. Daar nou heb ik zelf een paar weken aan een Duits strand gezeten. Daar graven ze inderdaad nog steeds hele grote kuilen. Mark Hamer komt ook niet heel veel verder volgens mij. Maar, Mark, goedemorgen. O, koning van de zandbak, hoor, was ik vroeger. Ja, ja. Het kan ook anders, hè? Het kan ook anders. Ja, precies. Nou ja, die bouwkastelen voor mij aan het strand. Hier in Zandvoort trouwens ook, waar we vroeger altijd naartoe gingen. Nou, ik heb er de foto's niet meer van, maar het was inderdaad wel heel erg mooi. Maar ja, wat ik hier om me heen zie, uh, nee, dat is toch wel iets anders. We staan trouwens niet op het strand, maar we staan op het Badhuisplein. Dus net op de boulevard. Uh, op de achtergrond de schitterende architectuur van Zandvoort. En daartussendoor, ja, de Europese sculpturen... Ik sta hier met Lucas Bruggeman van de organisatie... het Europees Kampioenschap Zandsculpturen. Uh, hoe komen jullie hierop? Uh, Zandvoort was uh, op zoek naar een, uh, naar een evenement. En uh, wij zijn hier drie jaar geleden voor het eerst uh, terechtgekomen... voor het Nederlands Kampioenschap Zandsculpturen bouwen. En sinds vorig jaar is dat het Europees Kampioenschap... wat dus dit jaar voor de tweede keer plaatsvindt. Ja, welke landen doen er mee? Nederland, Ierland, uh, Engeland... Spanje, Italië, Tsjechië, Rusland en Oekraïne. Hey, maar dan mis ik ook de Duitsers. Ja, De, ja. de koning van de, van de kuilenbouwers. Ja, ja inderdaad. Ja. En er zijn de, de Duitsers zijn ook allemaal op zoek naar het Duitse sculptuur. Maar er is geen Duitse kunstenaar uh, die meedoet, helaas. We staan hier wel bijvoorbeeld uh, naast de Russische sculptuur. Twee mannen, ik ga er geen grappen over maken. Maar wat moet dit voorstellen? Uh, Russische iconen. Ja. Dus uh, als je om het sculptuur heen loopt, dan is dat, is dat duidelijk, uh, duidelijk herkenbaar. En uh, uh, ja, zo heeft iedere ieder sculptuur probeert uh, de, de thema's van zijn land uh, in, uh, in de sculptuur te verwerken. Ja, we kunnen ze dichterbij lopen? En dan staat hier ook inderdaad een uitleg. Je kan het ook op je mobiele telefoon uh, met de QR-code vragen. Maar de, deze mannen hebben het Cyrillische uh, alfabet uh, bedacht. Ja, ja, dat schijnt. Dat schijnt ja. En verder is er archi Russische architectuur en dergelijke in, uh, in het sculptuur te zien. Dus, uh, maar ja waar het natuurlijk ook om gaat wat er wordt uitgebeeld en hoe het wordt uitgebeeld. En ik vind dit een prachtige sculptuur. Ja, absoluut. Uh, vanmiddag is de prijsuitreiking. En daarna, ik las, tot november moet die blijven staan. Hoe kan dat nou? Het is van zand. Ja, ander zand als, uh, als het zand op het strand. Wij, uh, wij gebruiken jong rivierzand en dat is eigenlijk heel hoekig van, uh, van structuur. Dus uh, het strandzand is rond, balletjes, kan je niet mee stapelen. En dit zand, dat is, uh, ja... ja wordt speciaal voor ons naar Zandvoort gebracht om deze sculpturen mee te maken. Er zijn nog houten plank hier staan, dat is onder druk hier neergezet. Ja, dat en is... En toen is men het langzaam gaan afkrabben. Dat klopt, dat klopt, inderdaad. Ja. Vorig jaar hebben daar sculpturen tot december gestaan. Dus uh, ja, we hopen dat het dit jaar weer het geval is. Er komt nog een heel klein laagje coating overeen als het helemaal klaar is. Ja, als het helemaal klaar is, dan worden ze ingespoten om ze, om ze eigenlijk dicht te maken. En dat is vooral tegen de wind. Straks eh, om half vijf is de prijsuitreiking. Vandaag moet er nog hard gewerkt worden. En straks praat ik met een van de Nederlandse deelnemers. Die staat ietsje verderop in het dorpen. Ja, die staat op het Kerkplein midden in het centrum van, uh, van Zandvoort. Gaan we de kust verlaten en een klein beetje die kant op. Mark Hamer vanuit Zandvoort vanochtend over zandsculpturen. Zo dadelijk na half acht. En ook in het bulletin hoort u meer over KPN en Amerika Mobiel. Dat de Nederlandse telecomaanbieder helemaal zou willen overnemen.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 U heeft dan een varifocus bril met kraswerende en super glazen voor 149 euro. Kom dus snel naar Hans Anders. Vraag naar de voorwaarden. Dit is Radio 1. Alle wacht, hoogste tijd voor het NOS Journaal door dat meegetis hier. Telecomconcern America Mobile heeft een bod gedaan op KPN. Het Mexicaanse bedrijf wil KPN overnemen voor 2,40 euro per aandeel. Concern van de miljardair Carlos Slim probeert al lange tijd om meer KPN-aandelen in handen te krijgen. Eind vorige maand zegt hij een samenwerkingsovereenkomst op... waarin stond dat Slim zijn belang in KPN niet verder zou uitbreiden. Al het personeel van het Amerikaanse consulaat in Lahore in Pakistan is geëvacueerd. Er is volgens Washington specifieke informatie over een dreiging. Alleen het noodzakelijke personeel blijft. De rest moet naar Islamabad. Verpleeg- en verzorgingshuizen dwingen nabestaanden vaak te snel een kamer leeg te halen na een overlijden. De algemene voorwaarden staat daar een week voor. Maar die regel wordt volgens onderzoek van de Consumentenbond lang niet altijd nageleefd. Zo moest een nabestaande de kamer al opleveren voordat de overledene was gecremeerd. In Grauw is het lichaam gevonden van het meisje van 17 dat sinds gisterochtend werd vermist. Het lichaam werd door een sonarboot van de politie ontdekt. Wordt niet gedacht aan een misdrijf. Het meisje verdween gisternacht toen ze terugliep naar haar zeilboot. De Amerikaanse actrice Karen Black, die te zien was in meer dan 100 films, is overleden. Black werd bij het grote publiek bekend door haar rol als prostituee in de film Easy Rider in 1969. En ook speelde ze in Nashville, The Great Gatsby en Five Easy Pieces... De rol in die laatste film met Jack Nicholson leverde haar een Oscar-nominatie op. Karen Black was 74. En cardiologen moeten hartpatiënten adviseren... hoe ze op een veilige manier hun seksleven weer kunnen oppakken. Het wetenschappelijk tijdschrift European Heart Journal... heeft een richtlijn gepubliceerd voor cardiologen... omdat het onderwerp in de spreekkamer te weinig aan de orde komt. Het advies is van belang, omdat patiënten zelf vaak onzeker zijn over seks. Na een hartaanval zijn ze bang dat seks een te grote inspanning vergt... die nieuwe problemen kan veroorzaken. Met een conditietest zouden artsen moeten bepalen of de patiënt er weer klaar voor is. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl Vandaag schijnt geregeld de zon en op veel plaatsen blijft het ook gewoon droog. Maar vanuit het westen naderen een aantal kleine buitjes... die in eerste instantie het noordwesten van het land aandoen. Maar later kunnen ze ook elders vallen. En misschien dat er een enkele klap onweer bij zit. De dag begint vandaag behoorlijk fris. Het is nu 10 tot 13 graden. Vanmiddag wordt het uiteindelijk zo'n 20 tot 22 graden. En dat bij een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind kracht 3 tot 5... Vanavond en komende nacht zijn er nog brede opklaringen. Er komt ook een enkel buitje voor. Het koelt uiteindelijk af na zo'n 13 graden. Morgen hebben we opnieuw vrij geregeld zon, maar ook een aantal buitjes. Het wordt dan iets warmer dan vandaag, zo'n 20 tot 24 graden bij een west-to-noordwestenwind. Ook zondag en maandag en dinsdag blijft het enigszins aan de wisselvallige kant... met zonnige perioden, maar ook een aantal buien. De middagtemperatuur gaat daarbij geleidelijk wat omlaag, naar zo'n 18 of 19 graden op maandag. Half acht geweest. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journaal KPN, Amerika en spookfacturen. En daar hoort u meer over, zo dadelijk maar beginnen. De boosheid over de uitzetting van het zieke meisje Renata. Want het was niet bekend dat zij acute leukemie had toen ze in november werd uitgezet naar Polen. Er komt wel een onderzoek of alles goed is gegaan. Staatssecretaris Steven van Justitie heeft dat gisteren bekendgemaakt. Aanleiding was een uitzending van de vijfde dag. De meisje zou niet de benodigde zorg hebben gekregen in Nederland... voordat ze naar Polen werd gestuurd. En het zorgt voor vragen bij politieke partijen. Bijvoorbeeld bij de SP. Uh, Sharon Gesthuizen van die partij. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er komt nu een onderzoek. Bent u daar tevreden mee? Ja, er komen zelfs twee onderzoeken eigenlijk van de beide inspecties. Daar ben ik zeer gelukkig mee. Dat heeft ons al eerder enorm geholpen als Kamer om te zien wat er precies gebeurt. Maar ja, dat betekent dus ook dat we moeten afwachten wat die onderzoeken opleveren... voordat we het debat met TV daarover kunnen aangaan. Ja, dus u wilt graag weten natuurlijk wat daar is gebeurd. U bent er niet van overtuigd dat er geen fouten zijn gemaakt. Nee, absoluut niet. Ik denk overigens dat uh, niemand daarvan overtuigd kan zijn wie wat ook beweert. Uh, uh, Teven moet wat dat betreft ook zeker niet uh, op de zaak vooruitlopen. Maar even rustig afwachten. En ik denk dat het goed is dat er vanuit de Kamer een beetje druk op wordt gezet dat we die onderzoeken zo snel mogelijk uh, uh, kunnen krijgen. Ja, uh, Teven zei gisteren: ja, het was ons niet duidelijk, of het was mij niet duidelijk dat ze leukemie had. Uh, vindt u, als dat wel duidelijk was geweest, dat ze dan had mogen blijven? Nou ja, kijk, ik ben geen medicus, maar ik begreep wel dat er sprake was van acute leukemie en dat artsen in Polen... Ik heb in ieder geval met een journalist gesproken toen hij nog die het item heeft gemaakt toen hij nog in Polen was. En ik begreep dat artsen daar hebben gezegd, als dit meisje niet heel snel was behandeld, dan uh, had zij nog maar een paar dagen te leven gehad. En dat betekent dat als iemand zo ziek is, je diegene natuurlijk niet op, op transport naar een, uh, een ander land kunt zetten. Omdat je niet precies weet op welke manier zij daar in een procedure terecht zal komen... of ze wel eerst volledig medisch gecheckt zal worden, dat kan niet. Dus nee, ik vind dat als dit bekend was geweest... dat zij niet uitgesteld had kunnen worden, absoluut niet. Maar uh, het staat niet in de regels. Hè? De regels zijn uh, ja, misschien daar niet helder over... of misschien wel heel helder over... dat dat eigenlijk geen reden is om te blijven, om te laten blijven. Uh, ja, Kijk, ik heb staatssecretaris Steven natuurlijk nog niet persoonlijk gesproken. Hè. Ik heb hem nog niet in debat uh, aan de tand kunnen voelen. Maar ik heb al wel gelezen dat hij heeft gezet, gezegd dat het eigenlijk gaat bij fit to fly. Want dat geeft een arts dan af. Als iemand medisch wordt onderzocht, onderzocht dan is iemand fit to fly. En dat is dan, moet dan voldoende zijn voor een aantal uren. Maar daarmee maakt hij zich te gemakkelijk van de zaak af als hij dat zegt. Want het is natuurlijk zo dat wij doodzieke mensen niet terugsturen. Ik bedoel, je hebt dan als land de verantwoordelijkheid. En ja... Ik denk dat iedereen, of je nu wel of geen kinderen hebt... maar niemand moet eraan denken dat zoiets met je eigen kind zou gebeuren... en mij persoonlijk de haren te bergen... als we als Nederland zouden zeggen... nou, uh, ze kan nog wel in een vliegtuig zitten, stuur maar weg. Dat kan gewoon mm. echt niet. Maar is de wet daar duidelijk genoeg over? Ja, het kan zijn dat dat niet zo is. Uh, ik ga er dan vanuit dat uh, het even van een hopelijk zo groot mogelijk deel van de Kamer een aanscherping tegemoet uh, zal mogen zien. Maar ik denk eerlijk gezegd dat hij zich er hiermee gemakkelijk van af probeert te maken. Misschien ook omdat een deel van de Kamer al heeft gezegd... God, we moeten bij alles wat we tot dusver onder ogen hebben gekregen wel denken aan de situatie zoals die was rond uh, Alexander Donaat Of toch medische diensten die niet goed genoeg samen hebben gewerkt met de diensten die verantwoordelijk zijn voor verblijf en vertrek van vrede. Ja. Nou ja, en daar heeft Teven natuurlijk een zware dobber aan gehaald. Misschien dat hij zich uh, op dat punt daarom alvast een beetje probeert in te dekken... maar dat kan niet aan de orde zijn. Nou, u noemt die zaak, Dolmatov. Uh, de staatssecretaris reageert daar redelijk geïrriteerd op. Um, Teven, u gaf dat aan, kwam daar onder vuur te zeggen. Um, Luister even mee wat Teven daar gisteren over zei. Ik moet zeggen, ik heb het wat schokkend ervaren... dat uh, in de Dolmatov-discussie over de asielzoeker Dolmatov die we hebben gehad dat deze zaken met de haren werd bijgehaald en dat ik nu weer een incident had. Deze zaak vond plaats uh, kort na mijn aantreden, een week na mijn aantreden. En ik vind het schokkend dat die zaken met elkaar vermengd worden... en ook op een wijze die mij uh, zeer tegen de borst staat, mag ik wel zeggen. Omdat ik de indruk heb dat we echt bezig zijn in Nederland uh, incidenten naar boven te halen... Uh, waarvan we eerst eens goed moeten uitzoeken hoe de feiten liggen. Heeft u daar een punt, mevrouw Gesthuizen? Want het is natuurlijk wel zo dat de zaak Dolmatov later speelde dan dat van dat meisje. Ja, dat klopt. Maar wat we bij de zaak Dolmatov nou juist steeds onder de aandacht van deze staatssecretaris proberen te brengen... is het feit dat er in de asiel- en vreemdelingenketen zaken niet goed op elkaar zijn afgestemd. En dat is een punt wat de zaak, dat de staatssecretaris... In die zaak wil maar of steeds heeft ontkend. Hij heeft steeds gezegd: nee, in principe functioneert het goed. Het kan natuurlijk altijd beter. Maar medisch gezien is er niet op ons asiel, of er is er eigenlijk niet op onze asielprocedure in het algemeen aan te merken. Nou ja, met deze zaak, dit is dus een nieuw voorbeeld, de zaak van het meisje Renata, is er een nieuw voorbeeld van. Daaruit blijkt dat dat gewoon niet het geval is. Ik vind het niet schokkend dat mensen dit met elkaar verband brengen. Het gaat in beide zaken om een zaak waarbij een medisch handelen is geweest, wat niet helemaal in orde is geweest, om het zacht te zeggen. En wat ernstig heeft gehad voor de mensen die erbij betrokken waren. Ik vind het eerder schokkend dat de staatssecretaris dat nu zegt uh, en andere mensen daarmee de schuld in de schoenen schuift. Uh, terwijl ik denk wat ik daar, daar schokkend aan vind is dat de staatssecretaris blijkbaar op de zaak vooruit wil lopen omdat hij zijn eigen positie niet in gevaar wil brengen. Dat vind ik pas erg. Maar ik kom toch even terug op de regels, op de wet, op de procedures uh, zonder dan naar het gedrag van de staatssecretaris te kijken. Want wordt het dan niet tijd voor de Kamer om daar dan iets aan te gaan doen? Om met initiatieven te komen? Want uiteindelijk is de Kamer wel akkoord gegaan met de regels zoals ze nu liggen. Nou, dat is niet helemaal waar. Uh, de afgelopen jaren hebben we eigenlijk keer op keer aandacht gevraagd... voor de, situatie, uh, de medische situatie van vreemdelingen. Omdat je vrij regelmatig ziet dat mensen uh, die in de ogen van de Kamer... bijvoorbeeld uh, gebruik zouden kunnen maken van een artikel 64-procedure. Dat is een speciale regeling die zegt dat als je ziek bent... je op dat moment niet uitgezet kunt worden... omdat je niet de benodigde zorg, zorg krijgt in het land waar je naartoe gaat. Maar is dat dan je je genoeg dan? Nou ja, de, die, zoals het er staat zou het genoeg moeten zijn. Alleen ja, door de diensten uh, wordt die regeling zo nauw uitgelegd en zo nauw gehanteerd... dat we als Kamer keer op keer moeten vragen, doe daar nou wat aan, verbeter het nou. Zorg er nou voor dat mensen eerder uh, gebruik kunnen maken van die regeling. Maar ja, de, ook op dat punt moet ik zeggen, uh, zijn, is de kritiek ook van, van andere organisaties... zoals bijvoorbeeld Vluchtelingenwerk en speciale organisaties... Uh, is die vaak aan oren gericht, dus dat is heel spijtig. Sharon Gesthuizen van de SP. Hartelijk dank voor de toelichting. Graag gedaan. Goedemorgen. Dan gaan we naar de sport? Geo goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het gaat niet lekker met uh, Nederlandse voetbal. Tenminste, gisteravond even niet. Eerst Utrecht eruit in de Europa League. En nu Vitesse uitgeschakeld. Dat uh, was een hele slechte zaak. En dan ook nog zover in blessuretijd. Wat ging daar mis? Ja, concentratieverlies. Ik weet niet wat het was. Slechte tweede helft werd er gespeeld. En dan uiteindelijk toch nog zo'n tegendoelpunt krijgen in de allerlaatste fase van de wedstrijd. Ja, dan lig je er in één keer uit. Ze waren al blij dat ze op 1-1 waren gekomen. Hè? Want al vroeg in de eerste helft was de Roemeense tegenstander Petrolul al op voorsprong gekomen. En daarmee in principe dus al geplaatst voor die volgende ronde, voor die, voor die play-off uiteindelijk. Maar uh, het werd uiteindelijk 1-1. En toen dacht iedereen uh, in Arnhem van, nou ja, dat gaat nog wel goed komen. En er leek een verlenging aan te komen. En uiteindelijk ging het mis En ja, dan is Vitesse dus de tweede ploeg inderdaad na Utrecht. Hè. Utrecht tegen Differdange, hou je vast, wat een tegenstander. Vitesse tegen de nummer 4 van Roemenië. Ja, dat geeft toch wel even aan uh, dat we uh, nu al in het, uh, meteen, in het begin van het seizoen al meteen twee clubs kwijt zijn in, uh, in Europees voetbal. Uh, alleen AZ en Feyenoord die gaan straks nog in de koker voor uh, de play-off wedstrijd voor uiteindelijk die groepsfase. Van uh, de Europa League. We hebben natuurlijk PSV bezig met mogelijke plaatsing voor de Champions League. Gaat vandaag ook loten trouwens hè, in Nyon. Uh, dan wordt bekend welke tegenstander uh, eruit zal komen. Een van die grote, zware ploegen. Denk daarbij aan Milan, denk daarbij aan Arsenal, Schalke, Zenit. Dat soort ploegen. En Ajax natuurlijk, dat uh, rechtstreeks geplaatst is voor het uh, hoofdtoernooi van de Champions League. Uh, dat zijn dan de Nederlandse ploegen die het nog moeten doen. Ja. Maar het gaat snel. En uh, als je kijkt ook naar, naar Vitesse... De, de, de afgelopen jaren, ja, dan uh, zie je toch wel dat, uh, dat er een, een dalende lijn in zit. Fitesse haalde ooit uh, wel de, de derde ronde, of tenminste de derde ronde... ja, de derde ronde in de Europese toernooien. Schakelde ooit zelfs in 2002, 2003, werd er Bremen uit in de tweede ronde... en sneuvelde toen uiteindelijk tegen Liverpool. Nou ja, uh, vorig jaar was er de nederlaag tegen Angie, dat mag. Die ploeg van Hidding toen nog. En uh, dit jaar meteen al uh, het eerste rondje waarin ze meedoen, meteen eruit. En dat is toch wel bedroevend. Ja, zonde ook. Hè? Als je uh, toch ambities hebt... dan zou je toch ook mooie uh, internationale ervaring op kunnen doen uh, in de Europa League. Ja, en, en daar speel je in wezen een heel seizoen voor uh, in de competitie. En uh, uiteindelijk is iedereen altijd blij met het halen van Europees voetbal. Ik heb het ook al gezegd, na nou, die uitschakeling van FC uh, van Utrecht tegen Differdange, daar ben je dus het hele jaar voor bezig... Dan heb je het gevoel van het seizoen is perfect afgesloten. We hebben Europees voetbal gehaald. Ja, en dan vlieg je er in de eerste ronde. Een ja. ronde tegen zo'n onbeduidende tegenstander vlieg je er dan uit. Dan, dan is het eigenlijk voor niets geweest, voor zover je daarvan kunt spreken. Want natuurlijk, de competitie zelf telt natuurlijk ook. Goed. Ajax dus in ieder geval in de koker. Want die zit in de hoofdtoernooi van de Champions League. Um, Mounir El Hamdoui kon vertrekken bij Ajax. En nu wil Feyenoord hem graag hebben. Staat vanochtend in het AD. Is dat opmerkelijk? Ja. Groot verhaal, uh, inderdaad wel opmerkelijk, uh, moet ik eerlijk zeggen. Ik dacht uh, dat uh, El na, na, na nou ja, de hele uh, martelgang bij Ajax toch wel een beetje ja, klaar was met het Nederlandse voetbal. En andersom, uh, hij is verkast naar Fiorentina. Uh, daar heeft hij wel al gespeeld, heeft hij ook doelpunten gemaakt, drie doelpunten. En nou wil Koeman hem heel graag op huurbasis hebben. En uh, hij mist, zegt hij dan zelf. Ja, ik weet niet of het te vroeg is of het een beetje paniek is, meteen na één wedstrijd die verloren gaat tegen Pex Wolle. Hij mist eigenlijk een beetje een koele afmaker die, die, die ja, uh, op, op, op een. Uh, uh, goede manier eigenlijk de doelpunten maakt uh, voorin. Ook wel op een manier dat niemand het verwacht. En dat is El Amduin natuurlijk ook een sluipschutter. En hij wil hem graag hebben. En nou is maar de vraag of uh, Fiorentina wil meewerken aan zo'n constructie... waarbij Fiorentina in elk geval nog een deel van het salaris blijft betalen... En Feyenoord dus gewoon keurig de huur overmaakte aan die club. En dan op redelijk goedkope basis toch wel een, een, een speler... waarvan we weten dat hij veel kan scoren. Hij heeft het vooral bij AZ gedaan. 50 doelpunten daar ja. in de seizoenen dat hij in Alkmaar heeft gespeeld. Dus hij kan het wel. En naast pellen, het zou een, het, het zou een welkome versterking zijn. Wij wachten dit af. Gio Lippens, dank Tot maandag. Tot maandag. Zwemles voor Polen. Dat is wel nuttig, want de afgelopen tijd zijn veel Polen verdronken. Reddingsbegade begint een campagne. Daar hoort u zo dadelijk veel meer over. Nu eerst de plannen van Amerika Mobiel om heel KPN over te nemen. Het hing al wel een beetje in de lucht en zojuist werd het ook bevestigd. Bart Kamphuis van de Economieredactie is hier. Bart, hoeveel geld is mee gemoeid? Uh, het, het, het, het Amerika Mobiel wil 2,40 euro per aandeel neerleggen. Op tafel leggen. En dat is uh, fors meer dan de koers van het aandeel op dit ah, moment. Ja. Een premie van ongeveer 30 procent. Ja. Het uh, aandeel staat nu ongeveer op 2 euro. Dus een aardige okay. toevoeging. Ja, en maakt Carlos Slim dan een kans inderdaad op? Ja, nou het lijkt er wel op. Uh, hij heeft natuurlijk al bijna 30% van de aandelen en de overige aandeelhouders uh, zullen uh, denk ik niet lang twijfelen om die premie mee te pakken. Ja. Hoe onverwacht is dit nou? Want uh, na die opzegging van die samenwerkingsovereenkomst ja. he, vorige week ja. was een beetje de vraag, ja, wat wil Slim nou? Wil die KPN helemaal ofzo? of gaat hij zelfs het belang wat afbouwen? Nou ja. het is nu duidelijk geworden. Ja. Uh, is dat dan toch nog verrassend? Nou, heel verrassend is het niet. Kijk, die samenwerkingsovereenkomst, uh, die werd eigenlijk niet echt opgezegd. Want uh, de, beide partijen uh, gingen gewoon eigen, uh, uh, eigenlijk gewoon door. Ja. Uh, Slim heeft uh, twee mensen in de achtkoppige raad van commissarissen... die toezicht houdt op het bedrijf. Uh, America Mobiel en KPN bleven ondertussen ook zoeken naar manieren... om uh, uh, technologieën, kennis uit te wisselen. Dus dat opzeggen van die uh, samenwerkingsovereenkomst... dat was eigenlijk meer iets uh, ja, om, om zijn spierballen te laten zien... van uh, ik ben een uh, sterke man. Uh, wat Slim nu waarschijnlijk wil, is uh, de verkoop van Eplus. Dat is een uh, Duits telecombedrijf. Dat in handen was van uh, KPN, of nog steeds is van KPN. KPN wil dat kwijt. Ja. Uh, daar wil hij nog eens even goed naar kijken. Want hij vindt dat uh, uh, Eplus voor te weinig geld van de man wordt gedaan. 8 miljard, hè, geloof ja, ik. 8 ja, miljard, en dat, dat zou meer waard zijn. En bovendien is Eplus waarschijnlijk ook heel belangrijk voor de strategie van uh, Carlos Slim. Je weet, Carlos Slim heeft het grootste telecombedrijf in Latijns-Amerika, in Mexico. En uh, is in heel Zuid-Amerika actief. En wil uh, zijn uh, tentakels uitspreiden over Europa. Ja. En wil daar een strategie ontwikkelen. Dat wil hij heel graag met KPN doen. Maar E-plus is daar ook heel belangrijk in. En het ziet er naar nou uit dat Carlos Slim, zeker als hij uh, de meerderheid van de aandelen in handen kan krijgen, of alle aandelen in handen kan krijgen, die deal om E-plus te verkopen, uh, nog eens eventjes goed wil gaan bekijken. Ja. Wat, wat zou de, kun je dat al overziende consequenties zijn voor KPN als het zou worden overgenomen? Ja, dat is zou op dat dit moment. het bedrijf heel anders worden? Of... Ja, nou, waarschijnlijk niet er, heel erg anders. Uh, KPN staat toch wel bekend als een uh, ja, bedrijf dat uh, uh, goede kennis heeft van de markt. En dat is ook waar Slim uh, voor gaat. Uh, wat de financiële positie betreft, daar moeten we nog even goed naar kijken. Ja, dat, dat ligt KPN, natuurlijk aan die verkopen ook van hem. Ja, precies. Ja. KPN ja. Heeft, een, uh, heeft een flinke schuld. Uh, ja. Meer dan 9 miljard netto schuld staan. Hoe die financiële positie eruit gaat zien als deze deal doorgaat... daar moeten we nog even goed naar kijken. Daar kunnen we wellicht straks meer over vertellen. Goed. Wanneer weten we wat meer... Komt dat, komt dat nog in de... Ja, nou de, de andere aandeelhouders moeten zich natuurlijk nog gaan uitspreken. Ja. En um, ik denk dat later in de ochtend duidelijk gaat worden... wanneer we meer weten over uh, het verder uh, ontwikkelen van deze overeenkomst. Oké, okay. ja. ik zie je zo weer, Bart. Hoop ik, tenminste, met meer informatie. ABC nu, Oen Smoky Smokey Sings. Van zes tot half tien, het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. I'm not Voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Begin deze week bleek dat er dit seizoen al 14 zwemdoden zijn... onder wie zeven Polen. Schrikbare de cijfers die meteen vragen om actie, vindt de reddingsbrigade. En ook de Poolse ambassade ziet de noodzaak van meer voorlichting. De eerste nieuws van afgelopen weekend heeft ons uh, nut van zo'n campagne gezien. We willen graag met de reddingsbrigade meer aandacht geven aan, aan die kwestie van veiligheid aan water uh, in de Poolse bevolkingsgroep in Nederland. Dat is wel nuttig als de Poolse mensen, als die uh, migranten zich wel goed kunnen gedragen bij de water. We kunnen beter met, uh, met de reddingsbrigade communiceren als ze vragen hebben bijvoorbeeld. Dus wij denken dat uh, dat erg belangrijk is. En als één leven zo uh, in die manier gered wordt, dat is een succes al. Secretaris van de Poolse ambassadeur Janusz We gaat erover praten met Raymond van Maurik van de Reddingsbrigade Nederlands. Meneer van Maurik, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u veel reacties gehad op de trieste cijfers, bijvoorbeeld uit de Poolse gemeenschap? Uh, ja, zeker. Hele uh, verschillende reacties ook. Uh, uiteraard uh, dat het, uh, dat het uh, tragisch is. Aan de andere kant uh, hoor je het ook wel een bepaald uh, begrip dat het voor kan komen. Omdat de situatie in Polen uh, op het gebied van zwemmen... Uh, ook uh, zorgelijk is. Uh, daar zijn ook veel ongevallen geweest uh, dit jaar al. En ook een hele leuke aanbieding, ook bijvoorbeeld uit onze eigen geledingen. We hebben ook uh, Poolse leden binnen de renningsbrigade. Die wilden ook graag uh, helpen om hun uh, eigen landgenoten van goede informatie te voorzien. Ja, wat is nou de oplossing? Iedereen op zwemles? Uh, dat is natuurlijk wel de basis. Uh, uh, alleen dat is meer een lange termijn uh, oplossing. Uh, waar we zeker ook nog uh, verder over gaan praten en ook aandacht voor zullen gaan vragen. Uh, we hebben nu samen met de Poolse ambassade gekozen voor uh, een uh, korte termijn uh, actie in ieder geval. Om zoveel mogelijk Poolse mensen in Nederland uh, goede tips te geven hoe je veilig in Nederland van het water kan genieten. Zodat uh, liefst uh, dit weekend al zoveel mogelijk ongelukken worden voorkomen. Ja, en wat is dan de belangrijkste tip? Nou, eigenlijk is het, het belangrijkste dat je sowieso alleen moet gaan zwemmen daar waar dat mag en waar toezicht wordt uh, uitgeoefend. Ja, dat, is, dat is net een probleem, hè, want het is in Polen anders. Ja, in Polen is het eigenlijk een klein beetje omgekeerd. Daar mag je eigenlijk overal zwemmen behalve waar het verboden is. En in Nederland hebben we juist specifiek zwemplaatsen aangewezen. Uh, en uh, ja, ik kan je goed voorstellen dat niet iedereen weet uh, hoe je kan zien of iets een aangewezen zwemlocatie is. En daar geven we dus bijvoorbeeld al een eerste tip voor en laat de Polen ook vooral in hun eigen omgeving bij hun gemeente navragen uh, waar je dan het beste kan gaan zwemmen. En dan liefst ook nog op een plek waar toezicht wordt uitgehouden, dan kan je namelijk ook precies vragen waar je op die locatie het beste kan zwemmen. En dan is er ook altijd hulp in de buurt als er toch een ongeluk plaatsvindt. Ja, nou is de vraag, hoe breng je de Polen dat aan het verstand? Hoe bereik je ze? Nou ja, vandaar de samenwerking met de Poolse ambassade. Daar hebben we in de afgelopen paar dagen in vrij korte tijd overleg over gehad en een campagne opgezet. En die gaan we ook verspreiden via vooral de kanalen die bij de Poolse gemeenschappen het beste toegang geven tot de mensen. Namelijk de werkgevers van Poolse seizoensarbeiders in Nederland, uitzendbureaus, maar ook bijvoorbeeld Duitse of Poolse parochies in Nederland... De social media, uiteraard van onszelf, maar ook van de Poolse ambassade. En we zullen ook via, wat ik al zei, leden die wij zelf in onze uh, vereniging hebben... proberen om uh, nog meer kanalen te ontdekken... om zoveel mogelijk van de Poolse mensen in Nederland te bereiken. Hmm. En u gaf het zelf net al aan. Belangrijk is dat uh, er toezicht is. Kunt u dat aan? Want dat, dat kost natuurlijk menskracht. Heeft u dat? Nou, lang niet overal in Nederland, ook niet op de aangewezen zogenaamde aangewezen locaties is toezicht. Dat is uh, soms uh, of vaak ook een keuze van de gemeente of de betreffende beheerder. Uh, we hebben helaas geconstateerd dat, dat ook in de ongeval dit plaats hebben gevonden dat op veel plaatsen is waar ook geen toezicht is. Uh, en wij denken dat het heel verstandig is om overal wel toezicht te organiseren. Dat kunnen wij op dit moment niet overal zelf afdwingen. Maar het is dus ook een oproep aan, aan, aan Nederlandse ambtenaren, niet alleen aan Polen. Het is zeker niet alleen een oproep. Maar het is ook een, een, een ik, ja, ik zou het bijna noemen, een wake-up call voor Nederland zelf. Want de zwemcultuur in Nederland gaat achteruit, dat signaleren al een paar jaar. We zien uh, de, vooral ook de aard van ongelukken veranderen, van, van gewoon ongevallen die natuurlijk altijd kunnen gebeuren. Zie je steeds vaker dat de oorzaak is gebrek aan zwemvaardigheid, en gebrek aan kennis over de risico's, vooral van zwemmen in open water. En dan maakt het niet eens zoveel uit of dat op het strand of op recreatiewater is. Overal is water, uh, hoe dan ook, uh, behalve leuk, ook een risico. Ja. En uh, wij, wij zijn dus een beetje bang dat als wij doorgaan met bijvoorbeeld afschaffen schoolzwemmen, en ook weghalen van toezichthouders, bijvoorbeeld om kosten te besparen, dat het aantal ongevallen uh, zal toenemen en ook de ernst ervan. Goed. Raymond van Maurek van de Reddingsbrigade Nederland. Succes met de actie. Dank u wel. En bedankt. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht. Met Marjan Koekoek. De verwekker moet betalen. Steden als Amsterdam, Rotterdam en Zwolle jagen op vaders van niet erkende kinderen, schrijft de Volkskrant. Ze zetten bijstandsmoeders onder druk om de naam van de verwekker van hun kind te noemen. En daarna kan de gemeente dan een financiële bijdrage van de biologische vader innen. En is de gemeente minder geld kwijt aan uitkeringen. Ook als de mannen ontkennen vader te zijn, dan krijgen ze gewoon een rekening. Een lugubere foto op Facebook, op de pagina van een man uit Miami... was een foto te zien van een vrouw die bloedend op de grond lag. Bij de foto stond, mijn vrouw sloeg me en ik houd het misbruik niet meer vol. Daarom heb ik gedaan wat ik heb gedaan. De man blijkt zijn vrouw vermoord te hebben. Nadat hij de foto op internet had gezet, gaf hij zich aan bij de politie. In die tijd geeft de Duitse geheime dienst toe... diezelfde trucjes te gebruiken die de Amerikanen ook gebruiken. En dat terwijl bondskanselier Angela Merkel eerder nog zwaar verontwaardigd was over de spionagepraktijken van de VS. Maar, zegt de Duitse geheime dienst, het systeem wordt alleen gebruikt om buitenlanders af te luisteren. En dan schijnt het niet meer zoveel uit te maken. Vakantiegangers die nagemaakte nepartikelen meenemen van vakantie worden op Schiphol niet meer bestraft, kopt het AD. Volgens de krant is het Openbaar Ministerie gestopt met het uitdelen van boetes omdat het te veel rompslomp geeft. Zorgen bij de Partij voor Zeeland over het mobiele bereik in de provincie. Bij Omroep Zeeland vertelt de partij bang te zijn dat toeristen wegblijven vanwege dat slechte bereik. De partij krijgt na eigen zeggen veel klachten van toeristen en bedrijven die slecht bereikbaar zijn en heeft het provinciebestuur om opheldering gevraagd. De partij wil weten of de melding van een calamiteit of Amber Alert wel altijd aankomt. En dan Twitter nog, daar is Ed Wilders ongezond. Een van de meest genoemde en dus trending topics, trending termen. Vier dagen geleden was Ed Wilders ongewenst al trending. En ook Ed Wilders moet kaal, is het een revue al gepasseerd. Onder meer iemand met de naam Ed Allochtonen en Twit stelde een uur of tien geleden voor. De term zo vaak mogelijk te noemen... En daar wordt dus massaal gehoor aan gegeven. U moet mij even kijken op Twitter. Tot zover dit mediaogezicht. Vandaag in. Vrijdagmiddaglaag. Dick Schoof, nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid... over de grootste bedreigingen voor ons land. We zitten op substantieel en dat betekent dat we echt onfull alert zijn. Rubrieken van Bert Brussen, Justus Van Oel en Frits Barend. Ik Frust. vind dat dus echt, ik, ik waardeer u wel, maar ik vind dat gelul. <laughs> oh. Veel satire en live muziek van When We Are Wild.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 Download gratis de Ster Extra app voor je tablet of smartphone op sterextra.nl.